get alive.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 De bus met leerlingen en docenten van een Nijmeegse school vloog gisterochtend uit de bocht even ten noorden van Girona. Een meisje kwam om het leven. Volgens de consul liggen er nog zes gewonden in het ziekenhuis van wie niemand meer zwaar gewond is. Vanmiddag komt de eerste vlucht met andere inzittenden terug naar Nederland. De werkloosheid in Nederland blijft stijgen. In de periode juli tot en met september telde Nederland 394.000 werklozen. Dat is 5% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dat nog 3,7%. De afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 13.000 per maand. Onder jongeren is de werkloosheid nog steeds het grootst, meldt het CBS. Het Pakistanse leger heeft in zijn offensief tegen de rebellen in Zuid-Waziristan... een grote aanval uitgevoerd op de plaats Kotkai. Die plaats is strategisch belangrijk omdat er veel Taliban-strijders zitten. Ook zou Taliban-leider Masjoud wonen. Volgens de Pakistanse autoriteiten was Kodkai vannacht korte tijd in handen van het leger, maar sloegen de Taliban terug. Aan beide zijden zijn doden gevallen. De grondoffensief in Zuid-Waziristan begon afgelopen zaterdag. Een kleine 30.000 Pakistanse militairen vechten er tegen een schatting 10.000 Taliban-strijders. Meer dan 100.000 inwoners van Zuid-Waziristan zijn op de vlucht geslagen. Het weer flinke periode met zon, temperatuur tussen 11 en 13 graden en er staat een stevige Zuidoostenwind.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 Leef het leefritme van Zandvoort ook op internet www.cfmzandvoort.nl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 To look good naked.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 46.9 ZFM ZFM van de wereld weet ik niet. niets dan wat ik hoor en zie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 de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze me hartvondend al lies uit Londen. Van de wereld weet ik niets.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 Met de prachtigste verhaal. Oh, God, wat is er lief? Gisteren had Lisabon, ik die er een, saabon, ik een Vandaag het Prager kattenbel, wat er is zoveel te doen.